Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 14, opgenomen op 29 november 2011. Hoi en leuk dat je luistert naar onze nieuwste versie van de podcast deze week in Tablets. We zijn alweer aangekomen bij nummer 14 en na heel wat Skype problemen ben ik als het goed is verbonden met mijn beste vriend uit Italië. Martijn, ben je daar? Ik ben er weer. Het heeft even moeten duren, maar uh, inderdaad, het internet werkt hier niet zoals het zou moeten. Nou, het werkt helemaal nergens zoals het zou moeten hoor. Ik zou, we moeten ons even onze frustratie delen lijkt me. Maar begin jij eens met jouw verhaal van vanmorgen. Nou ja, mijn internetprovider of mijn router of mijn computer. Ik weet niet wie het doet. Uh, die kiest er steeds voor om bepaalde websites gewoon uh, weer te geven en andere niet. En uh, nou ja, zo'n beetje random word ik, word ik gewoon geblokkeerd, zeg maar. En nou weet ik dat het niveau in Nederland niet super hoog is. Maar weet je zeker dat je in Italië woont en niet in China? <laughs> nou ja, maar Italië is net, bijna net zo erg, hoor. Het is dat Belgisch koning nou opgestapt is. Dus, maar volgens mij worden we wel gecensureerd hier. Ja, ja, ja. De, de, de, steeds vaker Europese landen hè. België, Engeland, maar... Eergisteren of zo, gisteren was er een uitspraak van het Hoogste Europees Hof. die zegt: van ja, uh, is allemaal leuk en aardig. maar dat gaat dus tegen de mensenrechten in. En dat ging dan om Scarlett, die BitTorrent uh, shit moest uh, blokkeren. En dat is dus nu overruled. Dus jee, okay. uh, Europese <laughs> Unie. Ja, um, ja, goed, die gebruiken. Dat, dat waren jouw skype Ik zat al zaggerijnig achter de computer van waar is die koekhuis nou, jongen? Ik denk, vuile limbo. Waar blijft nou? Dus limbo. hij nou? Over... <lacht> laat die me een uur wachten. Ik denk, nou, dit is het nou? Dus ik ging even checken mijn, mijn e-mail. Gelukkig zag ik een e-mailtje van je dat jij dus geen verbinding kon krijgen. Nou, dan was jij eindelijk online. denk ik van, nou, zou ik het eens dus even leuk op die Galaxy Tab opnemen? Want ik heb natuurlijk al regelmatig de, de podcast opgenomen via de iPad. denk, doen we dat eens dus even met zo'n zo chique Galaxy Tab. Uh, klonk het dus alsof ik onder een deken zat te praten tegen jou als ik het goed begrijp. Ja. Nou, dan denk ik, weet je wat, pak ik die Linux-box wel, weet je wel. Ik heb zo'n Linux-laptop hier staan. Dus ik, uh, ik, ik tegen jou kletsen, klonk alsof als ik in de wasmachine zat. <laughs> dus ik denk, nou, weet je wat, doe ik de, dan pak ik wel gewoon de iPad weer. Dus ik pak de iPad, zit jij te, te, te, te mekkeren over dat het een beetje blikkerig klonk. Dus nu heb ik maar weer het duurste apparaat in huis opgezocht, mijn MacBook. Inclusief de, de, de, de goede microfoon en alles. En als het goed is, hebben we nu een beetje... Fatsoenlijke kwaliteit skype gesprek toch? klinkt geweldig. Het geluidsniveau, de kwaliteit van de podcast... die gaat natuurlijk <laughs> op en achteruit. Maar zo gaan die dingen. Maar toch to, to, to, to, wel... Um, het verschil tussen de iPad 2-netten op Skype... en de Galaxy Tab was toch opvallend. Hè? Daar komen we straks misschien nog wel eventjes op. Ja, maar het nee, is wel echt beroerd, hè, als ik het goed begrijp. De Galaxy Tab die klonk beroerd. Maar volgens mij hebben wij de vorige keer ook niet met de Galaxy 10.1 geprobeerd. Nee. Hm. nee dan, uh, klinkt de misschien Galaxy een tab persoonlijk te... gesprek, hoor. Dat we het even <coughs> ergens over hadden. Maar dan had ik waarschijnlijk geen headset in. Oké, okay, dat zou kunnen, ja. Nee, het klonk inderdaad niet echt uh, naar behoren. Oké, okay, maar goed. Uh, nou ja, we gaan natuurlijk een beetje weer zo'n tijd in, hè. Of we zitten daar eigenlijk al eigenlijk middenin ondertussen. Mm -hmm. dus er zijn natuurlijk wel een hoop acties van 50 korting, of 50 cent korting, of whatever. 50 cent. 50, ja, 50 euro korting. Uh, en uh, bij Apple 12 euro korting. Wow, fucking korting. Ehm mm um, dat soort dingen, maar niet echt mega groot nieuws, dus uh, we moeten eens kijken of we nog de hele podcast kunnen vullen. Gelukkig heb ik deze week Nick wel weer aan de telefoon gehad, gisteravond, en toen was ik een klein beetje gefrustreerd, dus dat hoor je waarschijnlijk wel een beetje terug in het appsegment. Heel meenig afgezeken. Nee, nee, nee, niet Nick. Ik was gewoon even een klein beetje moe van Android, maar dat zou ik zo meteen bij de appsegment wel even introduceren. Uh, maar we hebben in ieder geval weer een lijstje gemaakt met een paar onderwerpen, en een van de staan, ja, hoe zeg je dat? De eerste onderwerpen. Ik, ik heb daar bijna moeite om het uit mijn strot te krijgen. 3D op tablets. Dat klinkt maar eens een slecht idee, maar vertel, <laughs> me, vertel er iets van. Oh, ik dacht dat we eerst ijscream sandwich gingen doen. Dat ik staan. Oh, ja, inderdaad. Dat, dat, dat heb ik inderdaad bij de intro staan. Hè. Ik, heb, ik heb ingetikt moei van ijscream sandwich berichten. Ja. En daarmee bedoelde ik eigenlijk dat ik uh, uh, tijdens de intro, maar ja, dat heb ik natuurlijk nu gevuld met Skype-onzin. Maar laten we dat dan maar het eerste onderwerp uh, van maken. Die ijscream sandwich berichten als in. Ja, uh, onze nieuwe mobiel, die is nu drie dagen te koop. Of onze nieuwe tablet. Die komt volgende week donderdag. En uh, we krijgen ijscam sandwich uh, begin 2012. Uh, misschien nog voor 2012, maart 2012, Se september uh, 2014. Ik word er gewoon helemaal. Ik word er gewoon een beetje moe van. van uh, dat is natuurlijk een groot probleem van Android, hè, die fragmentatie. Mm. Maar ook dit soort berichten, dat kan toch niet meewerken voor hun. Ja, ja, aan de ene kant uh, houdt het houdt het wel uh, de, de spanning vast van mensen. Hè? Die, die willen toch het laatste van het laatste hebben. En uh, als, ja. jij, als jij zegt van uh, mijn product wordt, wordt voorzien van Ice Cream Sandwich, maar je weet, je weet niet wanneer. Dan, dan is de kans al groter dat iemand het koopt. Want je hebt het in ieder geval al bevestigd. Denk ik. Ja. Ja, ik, ja ik, ik, ik begin me toch af te vragen of het een beetje de start-up mentaliteit is die over aan het slaan is naar de tabletwereld. Uh, in, in de start-up uh, wereld zeggen ze vaak ship first, update later, weet je wel. Krijg je eerst maar je producten naar buiten, dus een, een nieuw sociaal netwerkje of een of andere app of wat dan ook. Aha. Zorg maar dat je een install base krijgt en dan kan je daarna wel die app gaan verbeteren en ook echt bruikbaar maken. Ja. En uh, natuurlijk is een honeycomb tablet heus wel bruikbaar, hoor. daar gaat het niet om, maar... Ik vraag me dan af, als dat zo is, hè, dat die Transformer Prime nog voor 2012 uh, ijscream sandwich krijgt. Ik snap dan niet waarom je dan niet gewoon twee weken lang langer die dingen op de, in het warehuis laat liggen. En zorg dat je ze gewoon levert met ijscream sandwich. Ik vraag. Ey, ja, dat snap ik ook niet. Dat, heb ik inderdaad da, ook al dat al. soort dingen, daar word ik gewoon helemaal. Ga ik een beetje schil van kijken. En ik vind het helemaal niet erg. Als Samsung zegt: ja, de Galaxy S2, die krijgt uh, honeycomb... of uh, hoe noem je dat? Uh, ijscream sandwich binnenkort. Want dat ding is al, weet ik veel, een maand of vijf, zes te koop. Mm -hmm. En dan, is het, dan vind ik het een logisch bericht, maar al die nieuwe producten... Ik weet niet, uh, mijn haren gaan er elke keer recht van overeind staan. Ik denk van, jeetje... Ja, het is toch van, wie kan er het eerst iets op de markt zetten? Hè? En, en die, uh, Asus heeft dan uh, een redelijk innovatief apparaat uh, vergelijken met de rest ja. uh, ontwikkeld. En ja, nou goed, dan moet zo snel mogelijk op de markt staan... En... Daarom is het ook, de vorige keer hebben we ook een discussie gehad... waarom wordt er iets gepresenteerd... terwijl drie maanden, vier maanden later op de markt gezet wordt. Ja, precies. En dat is ook weer hetzelfde hier, van zo snel mogelijk op de markt zetten... en daarna kijken we inderdaad wel of we hem kunnen updaten naar Android 4.0. Want ja, die, die sourcecode van Android Ice Cream Sandwich... die hebben ze ook pas, wat is het, anderhalf week, twee weken. Ja, dat is natuurlijk wel, dat is bij Honeycomb nooit gebeurd. Hè? Dus dat is in principe al echt een 100% stap vooruit... Mm -hmm. uh, maar je, je hebt helemaal gelijk, hoor. We hadden het vorige week al het over, inderdaad, van dat, dat presenteren. Maar die Galaxy Prime, of noem je dat? De Transformer Prime presentatie, dat was, werd al gerept over het nieuwste Android besturingssysteem, toch? Ja, oh ja dan, je, je, kan, je kan die niet presenteren zonder dat te noemen. Dat, dat snap ik ook wel. Want je weet al dat Google daarmee gaat komen. Je weet dat Android 4.0 komt, einde van het jaar, begin volgend jaar. Dan kun je, ja, maar we hebben dan kun je over... niet, als je het nieuwste van het nieuwste pre presenteert, kun je niet zeggen van... Oh ja, uh, Android 4.0 noemen we niet. Ja, nee, dat, natuurlijk. Nee, maar dat ben ik ook wel een beetje eens. En dan snap ik, wat, wat ik net al zeg. Hè, het, het, wat ik begrepen heb, is dat het nu een kwestie van weken is voordat dat ding uh, geüpdate gaat worden. Hij is vanaf dus. volgende week te koop. Ja. Dus dan hebben we dan. Dus ja, volgende goed. week is het 5 december, zeg maar. En dan hebben we. En dan, en dan zou het rond de twintigste, 25ste, laat zo zeggen, als we het een beetje de, de berichten moeten geloven. Uh -huh. Wordt die, wordt die geüpdate? Dat betekent dus dat je hem twee weken lang verstuurt naar al je uh, verkoopkanalen met een oude versie. Ja, ja dat is denk ik, ik. Ik denk als het begin van het jaar zou zijn geweest, dat die zou komen. In Nederland komt hij even voor de duidelijkheid. In Nederland komt hij ook begin volgend jaar, maar in de VS en oh ja, Azië ja, ja. komt hij inderdaad, lijkt hij te komen begin uh, december. Maar dat denk ik dat kerst daar. Het belangrijke punt is, want ja, daar, daar wordt natuurlijk veel geld aan uitgegeven en dan doen ze alles om hem dan maar ja. voor de kerst in de winkels te hebben liggen en dan maar die update later uit te voeren. Ik denk als het begin januari geweest was of februari dat ze gezegd hadden, goed wachten we nog twee weken en dan leveren we alles met 4.0. Ja, op zich heb je ook al gelijk, je moet er gewoon niet zo janken. Maar ja, wat ik vorige week al zei, we beginnen daar een beetje... Nee, ik ik dat allemaal op. tegen te staan. Maar waar, vorige week hadden we ook al besloten dat het goed is uh, voor de antivirus... Uh, <laughs> ja, klopt. ...situatie. Oké, okay, laten we dan met het, uh, met het echt interessante onderwerp beginnen. <laughs> <laughs> en serieus, vertel me eens wat uh, over 3D op tablets. Ja, goed, we kennen natuurlijk... Uh, of we kennen... Uh, we hebben zoveel hebben we het er niet over gehad. Uh, de LG Optimus Pad. Dat is een tablet die... Begin dit jaar gepresenteerd is door LG en die is dan een paar keer in het nieuws verschenen. Uh, er zijn ook niet heel veel reviews van verschenen. maar die dat nog dus nooit in het echt een... gezien zelfs? Nee, ik ook niet. En die had dus een 3D-display. Oh. Maar ja, goed, wat kun je daarvan verwachten? Het is geen echt 3D-display zoals je dat kent van een 3D-tv of van... Uh, een 3D-smartphone kan je even zo snel geen voorbeeld geven, maar volgens mij heeft HTC er eentje. Ja, HTC heeft er eentje en LG heeft er eentje. Uh, ik was op een gegeven moment toen uitgenodigd bij de circuitant voor ja. zo'n HTC... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, dansje, weet je wel. Dat gezellig dat <laughs> ze allebei HTC zitten en dan leuk doen over die mobieltjes. Oh, dat was trouwens echt een hele leuke dag, hoor. Ik heb uh -huh. echt uh, een hele leuke dag gehad, daar gaat het niet om. Maar daar was dus ook zo'n 3D-ding, of dus stond er stonden een paar van die 3D-dingen. En daar liep ook lui rond met uh, een LG-mobiel met 3D-dingen. Ja... Ik uh, viel me echt voor gemeter. Nee, maar goed. Dan Ik zag is het, het zelfs niet eens helemaal nee, goed, precies. Uh, maar dat is uh, nog... Uh, hoe moet je het zeggen? Dat, dat is een ander is soort 3D. Uh, nee, dat is een ander soort 3D als op de LG Opt Optimus Pad. Want op de Optimus oh. Pad moet je zelfs nog gebruik maken van de rood-blauwe brilletjes. Je weet wel van die boekjes <laughs> die je vroeger had. Dat ziet er wat doop uit in de trein. <laughs> ja, klopt. Maar dat is dus gewoon erg. Dat... dat... En dat hebben ze dus als premium feature in de markt willen zetten. Dat ding kostte, wat was het, 799 euro, Ouch. 899 euro. En die had eigenlijk dezelfde specificaties als een Toshiba AT100. Of een, uh, wat is het, een Asus Transformer, uh, Acer Iconia tab. En nou, dat ding is, is dus volgens mij amper verkocht geweest. Is nog steeds te koop overigens. Um, maar goed, dat was de eerste, eerste 3D tablet op de markt. Um, en ik vroeg me eigenlijk af of, of dat nog door gaat zetten, want 3D met smartphones, dat komt steeds meer. Ik zou ook Sharp eentje presenteren en LG had alweer plannen voor een volgende. Dus dat zal wel enigszins doorzetten, maar 3D op tablets, dat zie ik nog niet gebeuren. Maar er is één tablet die zou kunnen komen volgend jaar en dat is de uh, Asus iPad Memo 3D, om het uh, moeilijk te houden. Uh, dat is zeg maar een, een 7 inch tablet met een uh, 3D display zoals je kent op de, op de HTC-telefoons en de LG-telefoons. Dus ook weer met een bril. Oh nee, nee, dat is wel, wel passief. Dat is zonder brilletje. Oké. Okay. Hm. Uh, nou, kijk. Uh, ik, heb, ik ben geen tv-kijker. Ik heb ook geen dure televisie hier staan. Ik heb ook geen super moderne televisie hier staan. Met zo'n hoog zo resolutie of zo'n 4K-resolutie, zeg maar, dat je passief. Uh, 3D tv kan kijken. Dus ik, ik ben er niet heel erg in thuis. En ik ben er ook niet zo'n fan van. Ik krijg meestal kopijn van dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en het doet mij nog steeds heel erg denken, als, er, als ik me herinner hoe zo'n LG telefoon eruit zag en zo'n HTC telefoon hun schermpjes, deed mij het heel erg denken aan die kaarten die je vroeger wel eens kreeg. Uh, dat je zo schilmig moest kijken naar zo'n kaart en dan focussen en dan kreeg je zo'n 3D beeld, weet je wel? Of dat van, waren... van die dingen die je vroeger bij de Snickers en de Mars kreeg. Ik weet niet waar die bij kregen. Ik, in Mijn hoofd horen ze een beetje bij vakantiegevoel. Okay. Kennelijk heb ik die een keer gekocht. Uh, dat we in Frankrijk op vakantie waren of zoiets. Maar dat waren dan van die kaarten. En dat, die bestaan dan vooral uit patronen, zeg maar. Dat zijn vaak dan uh, allemaal vogeltjes. Uh, die die, die een soort Asher-achtig patroon. Die in elkaar gewo uh, gewo uh, gewoven zijn. En als je dan... ...goed focust of verkeerd focust, hoe je het wil noemen... ...dan zie je opeens uh, de kop van Einstein of Boeddha of uh, een vogel of een cirkel. Zo'n zo soort 3D-effect. En die associatie roept het mij nog steeds elke keer op. Want ik vind namelijk dat je actief bezig moet zijn... ...of in ieder geval dat was met die telefoontjes zo... ...dat je actief bezig moet zijn om het te zien, zeg maar. Je kon, niet je, je kon hem niet pakken en even snel kijken, want dan... He, je ja, je moet er dan voor hallo, uh, ik, ik kan hier geen wijsheid worden. Je moet hem even recht houden ja, of precies. je moet hem even, even stil houden en dat soort dingen. En dat was me dus al een beetje te veel moeite. Um, en dat, die associatie blijft mij op, oproepen. Nu schijnt het zo, maar daar weet jij veel meer van dan ik, dat als je een super mega hoge resolutie gebruikt voor zoiets, mm -hmm. dat je dat een stuk minder moeite mee zou moeten hebben. Nou, het is in principe niet de resolutie die, die dan het geval is. Want die LG en HTC telefoons maken al gebruik van een hogere resolutie... Om, ja. om het zonder bril te kunnen weergeven. Want dan heb je zeg maar de helft van de resolutie... wordt gebruikt voor je linkeroog, de andere helft voor je rechteroog. Ja, precies, dat begrijp ik. Um, maar uh, wil jij het, een, goed 3D, een goede 3D-ervaring krijgen... moet zo'n telefoon ervoor zorgen dat je vanuit meerdere hoeken 3D kunt zien... Ja, maar, maar dat kan weer met nog meer resolutie, heb ik begrepen. Nou, dat is meer hoe het uh, gefocust wordt. En inderdaad, hoe de resolutie kun je ook meerdere kijkhoeken creëren. Er zijn verschillende technieken voor, maar, maar zover zijn we volgens mij nog niet. Maar volgens mij is dat ook niet het idee wat, wat smartphonefabrikanten hebben van, oh, we moeten meerdere kijkhoeken creëren. Want wanneer kijk je nou met drie man op een smartphone? Nee, maar het gaat niet om dat je met drie mannen op een smartphone kijkt, maar het gaat erom dat ik heel vaak mijn, nou ja, nu weet je dat ik niet zo echt zo'n heel erg mobiel gebruiker meer ben, maar als ik dan met een tablet of toch even het smartphone noem, ligt heel vaak naast me op mijn bureau of uh, op de bank of op tafel mm -hmm. en in plaats van dat ik dat ding helemaal oppak, dan klik ik hem aan en kan ik even zien hoe laat het is of of ik een nieuw smsje heb of een mailtje ja. of wat dan ook. En dat is dus de kijkhoek die je zoekt. Maar dat wil Want... je toch niet in 3D zien? Je wilt toch niet je sms berichten? Oh, maar dat is het dus een 3D-functie dat alleen maar als je op een of andere app klikt, dat je dan die 3D-functie Precies, krijgt. het is voor een filmpje of een, of een weet ik veel wat. Het oh, is niet nou. dat je er alles in 3D ziet. Nee, nee, nee. Het zou, ik blijf het als extraatjes zien, niet echt als features. Ik ook. En, en Mijn conclusie is eigenlijk ook gewoon van, ja, ik denk niet dat dat voor tablets interessant gaat zijn. Zeker niet als ze met een brilletje houden zoals LG doet. Want dat, ja, welke debiel gaat daar nou aan beginnen? Um, ja precies, dat zegt in de bio inderdaad. Ja, een andere feature die er wel mee te maken heeft is de 3D opname mogelijkheid Dat is, denk ik dat dat nog wel enigszins inter interessant kan zijn. Ja. Zeg maar dat je twee camera's achterop hebt zitten. Als je dan ook nog in full HD kunt opnemen en in 3D dan is dat uh, wel aardig. Omdat steeds meer mensen bewust of onbewust een 3D tv kopen. Um, en dat je dat daarop dan kan weergeven in 3D, dat is dan nog wel een leuke feature. Maar het echt bekijken op een tablet zie ik inderdaad niet gebeuren. Ik wacht een generatie op de hologrammen en dan uh, hebben we het er dan weer over. Een generatie, ja. Ah, nee, de volgende, als we nu 3D hebben, is de volgende stap is hologra holografie, toch? Ik hoop het. Laten hoop het ik ook. Afwachten. Je okay. boy, beat me op. Smartphone. Ja, precies. Uh, Oké, okay, nou ja goed. 3D-tablets, uh, dat is iets waar ik dus weinig vertrouwen in heb. Iets waar ik meer vertrouwen in heb, had... Maar heb jouw stukje heeft me een beetje aan het twijfelen gebracht... 7 inch tablets zouden we het even over hebben. Ja, want er was een, een onderzoekje van het Europees Onderzoeksbureau uh, Context. Nou, dat ging eigenlijk vooral over de iPad en Android tablets. Nou, dat verhaal dat kennen we wel enigszins. iPad domineert nog steeds, al neemt het marktaandeel iets af. Uh, populairste Android tablets van uh, afgelopen uh, kwartaal zijn eigenlijk de Acer uh, Iconia Tab en de Asus iPad Transformer. In andere volgorde dan. Um, maar wat... jij, jij, jij vergeet voor het gemak gewoon even de to touchpad, omdat die niet meer te koop is, begrijp ik. Ja, nou, ja, maar goed, dat ding is toch Dat is wel niet... het meest verkochte ding. Ja, maar waarom? Nou, Omdat die 99 dollar kost. Ja, precies. Maar uh, als je even kijkt naar Europa, volgens mij zijn er hier niet zoveel verkocht. Dat kan toch niet? Want ik nee, kan okay. me niet herinneren, dat we hier, konden we die hier eigenlijk kopen in Europa? Engeland alleen. Oké. Okay. Nou goed, dan zijn er inderdaad een aantal van verkocht. Maar goed, dan denk ik denk dat vooral de, de, de lage prijzen. En overigens uh, wil ik daar niet mee niet zeggen dat het een slecht apparaat is. Want volgens mij was het juist een heel goed apparaat. Alleen was gewoon de hardware een beetje... Nee, oké, okay, maar je had het druk. over die twee populaire niet-Apple-tablets. Ja, precies. Nou ja, goed, uh, de, de, de Iconia-tab en, en de Transformer. Maar wat ik interessant vond, daar, wat daar stond... en wat ik eigenlijk niet verwacht had, is dat 7 inch tablets uh, maar 2% van de, van de markt in, in handen hebben. En uh, dat eigenlijk dus 98% bestaat uit 10 inch of rondom 10 inch tablets. En dat zijn dus 98% van, of 2% van de niet-Apple. Nee, nee, dat is met Apple meegenomen. En je weet dat die geen 7 mm. inch tablets op de. Nee? Mm. Dat is wat ik had. Volgens uitgeleg. mij hebben, haal je nu twee dingen door elkaar. Of gebruik je twee verschillende onderzoeken? Heb je gebruikt in je, in je stukje. Een stukje ik waar ik het al daar uh, staat expliciet bij dat, het, uh, dat de Apple cijfers niet gebruikt zijn. Oké, okay, nou goed, dan heb je het verkeerd gelezen. Want die kunnen ze niet inschatten. Dus in zover. Uh... Een iets betere uh, benadering dan, dan andere statistische onderzoekjes... maar ook hier komt het weer op neer. dat uh, je, je kan er maar weinig van zeggen. Precies. Maar inderdaad, waar het, of het nou 2 of 8 procent is... of 8 nou, is al veel, maar uh, het is in ieder geval super weinig ja, kennelijk... Uh, nee, ja, die 7-inch markt. Ja, en daar zijn dan, oké, okay, de, de Galaxy Tab 7.0+, die overigens niet naar Nederland komt voorlopig... Uh, en de Galaxy Tab 7.7, uh, niet in meegenomen. Uh, maar die zijn ook nog amper te koop... Um, wel zitten daar bijvoorbeeld de BlackBerry Playbook in, uh, Acer, Iconia, Tab A700, uh, een aantal Viewsonic This en like. Argos uh, tablets. Um, dus die mensen lijken daar niet voor warm te lopen voor 7-inch variant. Terwijl ik daar juist heel uh, positief over was toen ik hier de Acer Iconia Tab A A100 uh, had liggen. Dat vond ik wel Ja, een groot, groot ding die ik die HTC Flyer ook vond, vond ik het formaatje wel cool. Ja. Al kom ik zo meteen eventjes op een kleine eerste indruk van de Galaxy Tab 8,9 die ik hier heb liggen. En nu ben ik dus weer minder fan van 7 inch, maar daar komen we zo meteen wel op. Uh, ik denk dat het er heel erg mee te maken heeft dat, uh, dat het niet zo heel erg populair is. Omdat die eerste twee die er echt waren, die, die, die originele Samsung Galaxy Tab en de HTC Flyer, dat waren 7 inch apparaatjes als ik het goed heb, waren altijd troep. En dat uh, zullen we wel weer een boos mailtje krijgen van een of andere uh, fan die wel die 7 Galaxy Tab of die HTC Flyer cool vindt. Het is nou ja, Misschien was het, het anderhalf jaar, jaar geleden apparaat, geen troep. Snap je? Vond ik het ook... Nou, maar goed, inderdaad. Het was niet... Uh... Het was niet een gamechanger als een iPad... Die, nee, okay. waar mensen zelfs nu nog... nu die iPad 2 alweer een half jaar oud is... als ik kan geven, mensen zitten nog steeds met grote ogen... en verbazing naar te kijken van hoe leuk dat allemaal is. En hetzelfde mm -hmm. geldt voor nu voor wat high-end android tablets wat, wat, waar mensen echt enthousiast voor lopen. Die 7-inch-tablets... die, 7 -inch -tablets, die uh, lieten niet echt een indruk achter bij mensen, denk ik. Nee. En ik denk dat daardoor dat 7-inch... Uh, uh, segment een iets wat slechte naam heeft gekregen. Ik denk dat het nu met de nieuwe generaties en inderdaad wat betere dingen zoals een 7 Plus of een Iconia waar jij het over had volgens mij en zo zijn er nog wel wat meer. Uh, laten we sowieso niet vergeten dat Nook en uh, Amazon ook dat soort dingen de, de markt gaan overspoelen met, met dat formaat. En dan heb je natuurlijk ook kans dat mensen zeggen van, nou, zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, Fire, ik vond het uh, niet zo snel en dit soort dingen, maar ik vond het formaatje wel leuk. En dat betekent dus dat er een markt komt voor mensen die wel een 7 inch tablet willen als upgrade op hun, op hun Fire en op, op andere goedkope tablets of op een originele Samsung, maar dat ze hem gewoon beter willen. En dat is juist wat er nu wel aan zitten komen, zeg okay. maar. Die 7 Plus, die klinkt wel interessant, toch? Uh, mm -hmm. die, die, die specs die zijn allemaal een stuk beter dan eerst. En uh, de resoluties op die schermen beginnen ook echt goed te worden. Ja. Veel IPS-schermen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja ik, weet, ik, ik durf niet echt te zeggen wat de reden is... waarom mensen er niet voor durven gaan. Of tenminste, niet voor gaan. Ik zou ook zeggen van... Um... Dat heb ik ook wel eerder genoemd, dat een 10.1 inch uh, display is naar mijn idee meer voor het film kijken en het gamen en een 7 inch display is meer, meer voor het uh, mailchecken, een beetje surfen, een beetje applicaties downloaden en gebruiken, B een beetje wat minder intensieve werk. Maar ja, ik, het onderscheid wat ik maak is, uh, hoe vaak neem je hem mee naar buiten? En dan, okay, dan ja, doe je dus in je, je ook tas en naar, naar je werk of wat dan ook. Ja. ja, blijkbaar blijven heel veel mensen binnen met een tablet. Ja, de 10 inch uh, is denk ik uh, ja, gewoon door het formaat iets geschikter om binnen het huis te blijven gebruiken. En zo'n 7 inch is toch een stuk mobieler. Mm -hmm. uh, Zou het te mm. dicht komen bij een smartphone? Uh, ik twijfel eraan. Kijk, ik moet ze natuurlijk altijd terugsturen, hè, dus ik kan hem niet even snel pakken. Uh, mm, het was denk ik net echt wel te groot voor. Het is niet zo verwarrend als een Galaxy Note, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is voor Daar zit ik echt zo naar te kijken. Maar, rrr, rrr, rrr, dan kan ik niet eens focussen. Dan weet ik niet of ik naar het tablet kijk of naar het smartphone, weet je wel. Ja, ja. Dus, uh, nou nee, ja, goed. Uh, nee, maar ja, goed. de komende jaren zullen we daar toch wel veel van zien. En, en nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is dat die Kindle Fire uh, en die Barnes Noble Nook uh, 7 in zijn. Mm -hmm. En dat je daar dus op een gegeven moment een heleboel upgraders uit voortkrijgt. En of die dan al upgraden naar een nieuwe Kindle Fire, een nieuwere model of een ander binnen dat ecosysteem. Dat lijkt me redelijk voor de hand liggend. Aan de andere kant uh, moet Amazon dat eerst nog maar bewijzen. Mm -hmm. Dus je hebt ook kans dat mensen een Kindle Fire kopen voor 200 dollar erachter komen dat ze toch wel heel erg fan zijn van tablets. En dat ze het 7 inch ook het formaat vinden dat bij hun past. En dat ze dan denken van... Oh, ik ben er wel heel erg gek op. En ik gebruik eigenlijk mijn laptop veel minder. Misschien moet ik dan toch een betere nemen. En dan krijg je dus dingen in het visier als de 7 Plus of de 7-7. Ja, precies. Oké, okay, nou dat laten we afwachten. Ik denk dat, uh, dat in ieder geval het laatste uh, kwartaal van dit jaar... Dat we in ieder geval wel een, een boost zien in de verkoop van die tablets. Mede omdat er gewoon meer gelanceerd worden. En ik verwacht uh, ook dat dat Acer... en uh, Eesters volgend jaar gewoon die lijn blijven doorzetten. van uh, meer zeven inch tablets. en uh, we gaan het zien. Oké. Okay. Ja, ik ben het wel met je eens. We zullen het zien. Um, even kijken. Ja. Op jouw website stond nog even een update. over de Siggo-app. Dat uh, KPN heeft natuurlijk zo'n app waar je tv kan kijken. Ja. Uh, en ik heb Spotify gratis, hè? Dus, uh, dat oh, je ook hebt KPN, een... ja. Klopt. Ja. ja, dat wist ik helemaal niet. Uh, ik heb gisteren aangevraagd, moet ik drie dagen wachten of zo. Dan moet ze zo controleren. Ik krijg zo'n zo brief thuis met een code. En dan uh, ja, zullen we wel zien. Maar als het goed is, krijg ik gewoon een Spotify Premium gratis. In ieder geval, erg gratis. is het natuurlijk ook maar zo, zo, zover. Relatief, ja, precies. Ja. Uh, en nou, Siggo heeft, heeft ook een... Niet Spotify, maar Siggo heeft ook zo'n tv-kijk-app, als ik het goed begrijp. Ja, maar wel oh. heel, heel basic. Ik... Uh, ik... Ik had een persbericht van hun gekregen en dat had ik verkeerd geïnterpreteerd. Dus ik kreeg al gelijk gelijk mijn donder van Zegel. die begon al gelijk te mailen. Um, want ik dacht, dat is best interactief. Als je iets ziet op je tablet, kun je dat uh, zeg maar, uh, doorverwijzen naar je, naar je decoder, je set top En die laat het dan op televisie zien, blablabla. Nee, nou ja, dat is echt allemaal heel basic. Het is echt informatief, passief. Want je kunt zeg maar, de tv-gids inkijken, een beetje in eigen volgorde zetten... Uh, een voorkeurslijstje uh, aanmaken of wat video-on-demand-content previewen... dus kort filmpjes bekijken. Wait, wat? Ik kan geen live tv kijken met ziggo app Nee, dit is echt passief. Oh, dan, dan joh, dit is gewoon moet... een soort uh, luxe tv gids van Siggo? Precies. met, ah, met dan, dan, dan, Laten we er mee over ophouden dan, app. <laughs> ik heb gisteren ook Nick gebeld en uh, die ga ik nu natuurlijk erin plakken... Um, ik zit even te denken waar ik, ook weer begon, waar ik mee begon te zeggen tegen Nick. Want ik was gisteren, toen ik hem belde, een beetje frustreerd. Of toen we begonnen op te nemen. Want Nick had me al op dat moment een tijdje zitten te helpen met iets met die Android-tablet te, te regelen. Dus ik zit even te kijken of ik eerst het over de Galaxy Tab moet hebben. Of dat we eerst naar Nick kunnen luisteren. En als het goed is, kom ik er wel mee weg om het na het app-segment te doen. Dus laten we eerst even naar Nick luisteren. Okay. En ik ben weer verbonden met Nick. Eh, eigenlijk al wat langer, want Nick probeert mij te helpen met een nieuwe Android-tablet om een appje erop te krijgen. Wat mogelijk is op zo'n klote ding. Dus uh, Nick gaat ons verbazen met andere leuke appjes tijdens het app-segment. Nick, alles goed? Ja hoor. Ah, Nick, hoe krijg je Netflix op mijn, op mijn Android? Gaan we het daarop hebben? Nee hè, dat kan niet hè. Um... Nou, het kan niet. <laughs> nou nee, ja, niet, uh, niet in een tijdspanne van anderhalf uur kennelijk. Dus uh, ik, ben, <laughs> ik ben nogal gefrustreerd, kan ik je verklappen. Um, waar gaan we okay. het wel over hebben? Uh, over iPhone. Dat is uh, iets van Jumbo. De supermarkt? Nee. Oké. Ik vind die spelletjes wel. Nee, ken ik niet, maar het zou best. Huh? Ken je dat niet? Nee. Dan, dan heb ik het fout. Ja. Die moet je kennen, met zo'n olifantje wel. S -s -s oh, ja, ja, ja, ja, ja, ik hey, weet hey, het. Ja, ja, ja. hè. Uh, Edge. Dat zijn uh, allebei uh, apps voor de iOS. Oké, okay, cool. En dan heb je pesten en apparatus voor Android. Oké, okay, uh, en hoe heette dat eerste spelletje? iPan. iPan. Uh, dat is niet echt een spelletje, maar dat is meer um, um, Ja, hoe zeg je dat? Dat is een uh, serie spellen voor iPad. Gansenbord en, we... en Snakes en Hockey. Ja, Hottie. klopt. Ik ben ze aan het installeren. Vertel. En dan krijg je... Um, daar krijg je, fysieke, als je, die, krijg je fysieke, fysieke delen bij. Die kun je kopen. in de winkel voor een tientje of zo. Oh, krijg je krijgt een hele ja. set. Ja? Vol met, met, met, uh, met uh, dingen voor ganse bot En dingen voor uh, air hockey en zo. En daarmee kun je dus echt op de iPad... Gagganse uh, botten, weet ik veel. Ja, ja dat, die dingen die hebben een of andere herkenningsmogelijkheid. Ja, of zo. Ja, klopt. Speciaal uh, materiaal aan de onderkant. Hoe doen ze dat? Ja, er zit een, een materiaal op wat uh, jouw stroompje van jouw vinger doorgeeft. Dat geleed op het scherm. en daardoor... Maar ja. dus ieder stuk ziet er voor de iPad wel eens een stu hetzelfde stuk uit? Wat bedoel je? Uh, heb ik die stukken nodig of kan ik gewoon mijn vinger gebruiken? Je kan ook je vinger gebruiken, maar het is leuker om de stukken te gebruiken. Ja, precies. Maar ze kunnen niet het verschil zien tussen jouw stuk en mijn stuk, toch? Mijn iPad. Nee, hij ziet het gewoon als vingers. Ja, oké. Okay. Ja, uh, Disney was volgens mij de eerste die dat uh, uh, gedaan had, met Cars. Een promotie op de iPad voor, voor de Cars film. Yeah. En dan hadden ze zo'n zo zo autootje en dan moesten kinderen zo hem op de iPad houden... en dan moesten ze hem bewegen om door het parcours te gaan. Hetzelfde idee, maar hartstikke leuk is dat okay. inderdaad. Uh, het zijn, maar die spelletjes dus... zijn dus gewoon gratis en ja, uh, je kan uh, zo'n pakket kopen van Tientje... Ja, Echtig. vier de games de uh, zijn er voor air airhockey, fishing en snakes and ladders. Ja. Yep. Oh, leuk. Nou, dan ga ik wel even kopen van de week. <lacht> Waar kan ik die dingen halen? Bij de, de Intertoys of zo, bij de Bart Smit. Oh, dat is wel leuk voor gewoon in de, in de Sinterklaas ding of zo. Ja, dan kan ja dat is wel misschien leuk voor Sinterklaas. Aan mijn broertje geven of zoiets. Oké, okay, dat is een goede tip. En dan hadden we nog een iOS game. Bellows Edge. Mirror's je gaat hem leuk opzoeken. Ja, ja, ik ga het ten installeren jammer. Uh, ik kost 80 cent. Oh, hier kost die 61, wat is dat? Oh, serieus? Yep. Toen ik keek, was die. Oké, okay. dan is die duurder gemaakt. Is het een leuk spel? Uh, het is een freerunning game. Uh, dus je moet zeg maar door de hele stad gaan. Uh, ik hoop dat je het al leuk bent. Ja. <laughs> hij was vorig jaar met, uh, met 12 dagen was hij gratis dus. Uh, ik zou het in de gaten houden. Ik uh, ik ik, ik ja, ben nog niet eens leren. Ik heb hem al gekocht. <laughs> uh, Oké, okay, nou ja, maar vertel eventjes, want dat duurt eventjes zie ik al. Ja, het is uh, uh, free runner. -jus. Je krijgt een stad waar je helemaal doorheen mag. Cheese het ware. Dan kun je heel wat uurtjes in. Oké. En en en werkt het goed? Hoe, hoe stuur je met links naar, uh, met het, de iPad bewegen of onscreen controls? Uh, volgens mij beweeg je gewoon met de iPad zelf. Oh, ja. Dan... Oké, okay, cool. Um, dan wil ik ook nog even ja. een spelletje pluggen. Het My... is een heel tijd geleden dat ik weer heb gespeeld is. Dus. Okay. Uh, misschien ken jij het spel wat ik ook nog even wil pluggen, want My TP snowboarding of zo. Is echt de beste snowboard game in de, in, in, de, in de App Store. Is super cool. En er zijn maar 420 spelers of zo, zo te zien, volgens Game Center. <laughs> maar het is echt zojuist het beste, beste snowboardspel wat ik ken op de, uh, op de iPad. Ik ben er heel blij mee. Maar er zijn helemaal niemand die dat ding speelt. Dus mensen moeten hem even installeren. dan kan ik eindelijk een keer multiplayer doen. Want nu zoekt hij multiplayer. En dan is hij gewoon een kwartier aan het zoeken. En dan heb ik nog niemand om tegen te spelen. Dat is echt zielig. Maar het is wel cool. Ik ben ook heel zielig, ja. ja ja Ik weet niet wat het kost. Want hij staat hierop geïnstalleerd. Dus ik kan niet zien meer wat het ook alweer kostte. Moet ik even voor jou kijken. My Snowboarding 2 heet het. My TP En uh, let's see. Uh, hey, kost. Ah, zie ik je opschiet. Heb je gratis? Oh, serieus? Ja. Yeah? Kan haast niet. Jawel. Of het nee. is een light version. Nee, mytp is nooit 2, gratis. Zou wel een, een actie zijn of zo. Meteen installeren. Als hm. we zo te ophangen kunnen we even een mooi potje tegen elkaar. Is <laughs> een cool, is een cool spel. En hey, uh, heb... ben ik best met Minecraft. Uh, wat zei je oh, dat dan? was ook een iOS. Dan ben ik weer eens bij Minecraft. <laughs> dat trouwens ook een hele leuke game is. Voor de iOS, Ja, daar moet je volgende week maar eens over hebben. En dan uitgedraaid wat over vertellen. Laten we nu nog even afsluiten met een uh, Android-game: uh, pesten. Wat denk je daarvan? Ja. Ja, dat, is, dat is zo leuk. Ik ga hem nu installeren. En wat gaat? Hij is voor de Android, hè? Ja, ja, ik pak nu de, de Galaxy. Maar dat is een mooie Android wat jij zo geweldig vindt. <laughs> ik, vind dat, ik, nee, ik, ik vind Android vind ik best wel cool en zo. Besten. Uh, besten. Uh, Het leuke is, hij, hij werkt ook gewoon op je telefoon. Je, je hebt dan alleen wat kle kleinere knoppen en zo. Wil. Hij werkt dan wat minder mooi. Ziet er wat minder mooi uit. Ja. Oké, okay, ja, hij is al bijna klaar met installeren, zie ik. Dus uh, uh, Nee, ik vind Android vind ik ook wel heel erg uh, leuk. En ik wil het ook heel erg graag mooi vinden. Ik vind het, jezus, wat een lelijk spel, hé. Hey. Ja, inderdaad, de graphics zijn helemaal mooi. Maar ik, ik, ik zit er zo vaak achter, hè. Uh, Oké, okay, als ik eventjes even wacht of zo. Of, of, kan ik, ik dan pak ik mijn telefoon. en Dan kan ik daar gewoon een half uur mee volmaken of een uur. Dan zit nee. ik heel de hele tijd erachter. Oké, okay. ja, het ziet er... Nou, het ziet er niet echt cool uit, maar het nee. ziet er uh, bruikbaar uit, zeg maar. Mijn Minecraft is ook leuk, het ziet er ook uh, niet zo uit. Ja, dat is waar. Oké, okay, <laughs> tof. Nou ja, okay. goed. Dankjewel weer voor deze week. Volgende <laughs> okay. week in, uh, de... Hoe heet het? Minecraft. Minecraft en uh, regel, even, <laughs> regel even als je ophangt of zo. Of morgen, uh, weet ik veel. Regel even Netflix op mijn ding. <laughs> ik, ik, ik krijg het niet voor elkaar. Ik zal kijken. Is goed, dankjewel. Oké. Okay. Hola. Yo. And He rides on the logs all the way to the top and into his cage with one final hop Go. Ja, daar zijn we weer. En we nemen dit in één ruk op. Dus we weten niet precies wat we net gehoord ja, hebben. Wel. <laughs> ja, wel. Ja, daar heb ik niet teruggeluisterd. Ik was een <laughs> beetje druk vanochtend. Okay. van nog. ieder geval, ik had tijd zat toen jij te laat kwam. Maar goed, toen was ik dus gewoon aan het tieren in plaats van aan het luisteren. Um, ja, maar dan is het nu toch wel even tijd om heel even kort. Uh, het review tabletje wat ik nu binnen heb gekregen gisteren, de Galaxy Tab 8,9 te bespreken. Ja, want jij had, hoe lang is het geleden, drie weken of zo, vier weken, dat je de 10.1 had. En, uh, dus mm -hmm. toen vertelde ik je van, ja, wil je de 10.1 uh, review? Ja, ik heb liever de 8.9, zei je toen. Ja. En, uh, dus ik ben heel benieuwd of dit echt uh, wel beter is voor jou. Ja, kijk, uh, de Galaxy Tab 10.1 uh, is de beste, uh, was, is, is, mm, is, is, de beste Android tablet die ik tot nu toe heb gebruikt. Mm -hmm. En het belangrijkste onderdeel van mijn conclusie was bij die review, als je een Android-tablet wil, koop deze. Maar ik zou niet weten waarom je de 10.1 koopt als er ook nog andere formaten zijn. Ik bedoel, waarom zou je niet eerst een 7 of een 8,9, want hij is best wel groot. Hij is voor mijn gevoel zelfs groter dan de iPad. Dat komt omdat hij wat langer is dan de iPad. Niet deze zo, niet de 8,9. Nee, nee, nee, nee, de, de, de, de 10,1. Okay, yeah. dus Hoewel ik het echt een topapparaat vond, vond ik hem wel... Massive zeg maar, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik regelmatig zo'n 7 inch in mijn handen had en dat soort dingen weet je wel, dus dan wordt, uh, wordt dat, wordt dat, wordt dat kader van waar je dingen mee vergelijkt wordt anders. Dus toen zei ik al van nou, zo'n 8,9 die lijkt me wel erg interessant. En ja, ik heb hem nu dus binnen en wow, ik vind het formaat echt. Echt geniaal. <laughs> ik, ben, ik vind het nee, echt een heel mooi formaatje. Het houdt lekker vast. En uh, uh, moet ook niet vergeten dat het hetzelfde pixels heeft als uh, 10.1. Alleen kleiner en dichter op elkaar. Wat gewoon resulteert in een iets beter scherm. Uh -huh. En het, heeft, het is in principe de 10.1 alleen in een kleine vormfactor. Dus dezelfde processor, dezelfde RAM. Uh, ook wel uiterlijk helemaal hetzelfde? Uh, de enige verschillen die ik even snel weet uit het uiterlijk... is dat de speakers aan de onderkant zitten in plaats van aan beide zijkanten. Okay. En de, de uitknop en aanknop zitten ook nog op de juiste plek... en daar ben ik nog steeds niet heel erg fan van... En dan heb ik hier minder last van dan bij de 10.1 op een of andere manier. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook uh, gewoon voortkomen... uit dat je uit ervaring leert natuurlijk. Dus ja, dat, dat weet ik niet. Alleen is het toch heel erg jammer dat dat ding... niet hetzelfde is als de 10.1 voor mijn gevoel. Ja. Hij is namelijk langzamer. En scrollen gaat niet zo soepel. En heb dat is dus je, weer echt kut. Heb je Android 3.2 erop zitten? Ja, ik kreeg hem geleverd met 3.1... En ik heb gisteravond geüpdate naar 3.2. En nog steeds is, is voor mijn gevoel... Maar dat is dus lastig omdat ik die 10.1 weer terug moest sturen. Uh, dat ik het niet echt direct één op één kan vergelijken. Maar voor mijn gevoel is die wat choppy. Hè? Is daar denk ik het woord voor. Uh, als ik, uh, als ik uh, Vooral bij browsen merk ik het. Uh, en dan bedoel ik dan dat ik nu.nl open of zo. En dat ik dan naar beneden wil scrollen... Om mijn technologiekopje wil zien... Dan merk ik het echt, dan denk ik, oh, wa waar waarom is het zo, ja, hoe noem je dat, Het is choppy, hè? Gewoon ja, het hapert wat. Op, e op een of andere manier niet, niet super duidelijk of zo. Ik weet ook niet of ik het in een videootje echt goed kan weergeven, maar mijn ogen zeggen elke keer nee, nee, nee, nee, nee. En hoe ik dat dan op kan lossen, wanneer je het niet hebt, is als je um, echt je vinger op het scherm houdt en dus... Uh, gewoon je, je duim links zet, zeg maar, en dat je dan je hand op en neer beweegt en op die manier scrolt. Maar dat kinetisch scrollen, hè, wat we kennen, dat je dat een stukje omhoog flikt, hè, mm -hmm. dat uh, ziet er niet uit. Dat is vreemd, want en... het is eigenlijk alles hetzelfde. Ja, dat, daarom zeg ik het ook. Dat is heel erg vreemd. En je merkt het ook bij de panels switchen en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, al vind ik dat minder storend, omdat ik dat toch niet zo heel erg veel gebruik. Ik merk nu al dat ik uh, al die widgets en zo uh, klein heb gemaakt. En zoveel mogelijk icoontjes op, op mijn eerste panel zet. Zodat ik niet zo heel vaak hoef te switchen. Uh -huh. uh, dus dat, dat is een minder groot probleem. En voor mijn gevoel starten ook de apps en de browser. En als je iets voor de eerste keer opstart, is wat langzamer. Uh, maar ook dat vind ik niet zo erg. Want dat is dus elke keer maar één keer. Dus even of het nou een half seconde langer, staan, dus duur, uh, langer duurt of voordat de, de browser open is. Of zo, hoe cares. Want dat merk je maar één keer als je de browser open doet. Ja, maar vooral dat scrollen en dat soort dingen. Dat het allemaal net niet soepel is. Oh, dat vind ik toch wel heel erg jammer. En in de loop van de komende week, twee weken, ga ik dus kijken of het voor mij in mijn hoofd genoeg reden is om toch die 8,9 te prefereren boven die 10,1. Of wat ik zeg van, nou, dan maar wat groter. Maar soepelheid en... Uh, uh, en, en uh, hoe fijn het op je ogen is, want hoewel het scherm dus scherper is, is het dus niet echt fijn om naar te kijken als je als je dus actief mee bezig bent om te scrollen en dat soort dingen. Dat is dus gewoon irritant, want dan probeert je oog elke keer te focussen. Ik heb twee trouwens, dus je ogen proberen te focussen. Dat is, ja, dat is. Dat, je, je merkt het gewoon heel, heel erg. Oh, dat dus, uh, is wel, uh, wel een nadeel, ja. Uh. En, en als je vergelijkt met de iPad, even qua, qua gewicht en, en gevoel. Oh, um, Wat heb je nog niet gedaan? Gewoon niet, niet speciaal, het <laughs> is een ander formaat, dus. Uh, uh, ja, hij is denk ik lichter dan de iPad. Hij is volgens mij net zo dik als de, als de 10.1. Mm. Dus uh, hij is dunner dan... Uh, ja, dat is altijd 0,08 mm dunner dan de iPad 2 of zo. In ieder geval, hij is, hij is hartstikke dun, net zoals de iPad 2. Uh, en de Galaxy 10.1, hij heeft diezelfde afgeronde hoeken. Dus, uh, dus niet die scherpe hoeken die je van de iPad kent. Dus de iPad voelt wel dunner, maar dat komt dus door de, door de keuze van wat van hoeker is ge ge genomen. Um, als ik een filmpje kijk of dat soort dingen, dat ziet er allemaal goed uit op, uh, op de Galaxy. Op die 8,9, dat is allemaal hartstikke scherp. En in, in zoverre is dat scherp, is dat, is dat, natuurlijk, dat is hartstikke mooi. Uh, en voor de rest heb ik hem nog niet zo superveel gebruikt. Uh, ik kreeg hem gisteren pas aan het eind van de middag. En toen heb ik een paar uur geprobeerd om een custom DNS in te stellen en de Netflix app te downloaden. Uh, en dat had nog wel wat voeten in aarde. En dat hebben jullie net natuurlijk al gehoord tijdens in, in het app-segment. En de mensen die maar op Google Plus volgen en zo, die zagen maar gisteren al een beetje huilen op het internet. Van, godverdomme. En noemde ik een klote ding. En toen zei iemand, nee, het is geen klote ding. Jij weet gewoon niet hoe het moet. En toen zei ik, Van, het is te moeilijk. En uh, lalala, kut, kut, kut. En toen ging ik slapen en toen werd ik vanochtend wakker. En toen dacht ik, hè. Het ligt meer aan Netflix dan dat het aan Android ligt. Dus daar kom ik een beetje op terug. Dus dat, dat zou ik niet meenemen in mijn review. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat als we altijd leuk roepen dat Android zo open is dan moet het ook uh, wel te doen zijn, zeg maar. Je moet niet door allerlei hoepels laten springen door een, om een DNS in te stellen. Kom op, dat moet moeilijk zijn. En nu moet je dus helemaal... Uh, uh, je moet zeggen van, uh, ja, vergeet dit netwerk en dan moet je hem opnieuw... en dan in plaats van DHCP moet je hem statisch instellen... maar dat heeft weer andere implicaties ook voor je andere apparaten op je netwerk. He, dus je moet erover nadenken, je moet googelen, je moet even uitzoeken wat je, wat je dan in moet stellen, terwijl... En dat is helemaal niet omdat ik per se Apple zo cool vind, maar dat het op, uh, op, mijn, op mijn Linux box of op mijn Windows computer of op mijn Mac of op mijn iPad is er gewoon een optie van welke DNS server wil je gebruiken. Dus hè, dat is, dat is gewoon, uh, dat, daar is het allemaal makkelijk. En dan, waarom het in Android dan lastig is, dat snap ik dan niet. Aan de andere kant heb ik ook begrepen dat dit meer weer... <gacht> gaan we weer, hè, al die fragmentatie. Dit heeft weer meer met touchwiz te maken. Want Samsung schijnt het eruit gesloopt te hebben. Okay. Want een van mijn favoriete Google Plus'ers, Annemarie Hutt... Die wist mij al te vertellen dat uh, het op haar apparaat wel werkt... dat zij gewoon bij geavanceerd kon kijken... en dat het daar wel stond. Okay. Bij mij staan die opties, opties wel, maar grade out. Dus, ja, want dat krijgen we nou natuurlijk ook. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen... einde aan fragmentatie met ice cream sandwich... maar elke fabrikant kan nog steeds doen wat hij zelf zin heeft. heeft. Ja, dat blijft, blijft, de fragmentatie van Android... dat blijft de komende tijd nog wel een probleem. En dat is misschien zelfs... hoewel ze met dat Unified Ice cream Sandwich... Uh, Gingerbread Honeycomb verhaal... ...dat ze daar een deel mee oplossen. Er is natuurlijk een net zo groot probleem bijgekomen door, door Amazon... Uh, ...die nu in de markt is. Dus dat, dat blijft de komende tijd nog wel een probleem. Ja. Maar goed, uh, daar binnenkort wat meer over... ...al zou dat niet een uh, mega groot uitgebreide review worden... ...want ik kan in principe gewoon alles kopiëren van de 10 10.1... En daar, uh, nou, ik de denk dat het vooral, uh, place... vooral gebruik is en zo. Hè? Omdat... Ja, ja, precies. dus uh, dat, en dat, is, dat is wel lullig om dat nu binnen 12 uur al te zeggen wat ik daarvan vind. Okay. Dus uh, dat moeten we nog eventjes mee wachten. En dan zijn we er alweer bijna bij het laatste onderwerp. Of zijn we al bij het laatste we... onderwerp? Ja. Zo, zo. Jammer. Wat gaan we in 2012 verwachten? Heel veel tablets. Ja, nou ja goed, daar zijn de meningen ook nog over verdeeld. Ik zag laatst een artikel. Uh, ik weet even niet meer waarom, maakt ook niet uit. Uh, waarin stond van uh, oh ja, het was van uh, DigiTimes. Um, waarin stond van 2012 uh, stappen uh, veel fabrikanten uit de tabletmarkt. En, en wordt het een, een markt waarin uh, twee, drie, vier grote spelers zitten en uh, voor de rest eigenlijk uh, niet zoveel voorstelt. Maar dat zie ik, dat zie ik. Maar dat is altijd meer. als een markt volwassen wordt, hè? Dan blijven er twee, drie, vier over. Jawel, maar goed, kijk naar de PC-markt. Zie uh, het verkeerde. Ja, maar dan, dan heb je ook maar vier grote spelers. Jawel, maar je kunt, je kunt veel meer andere krijgen. Je kunt ook een medium PC kopen. Ik noem ja, nee, verno. Maar goed, ik zie, ik zie niet uh, een Asus of een HTC of een. Uh, uh, Acer, wat dan ook, zie ik nog niet uit de tabletmarkt stappen. Ik denk dat er nog te veel mogelijkheden liggen. En dat de markt uh, nog veel te jong is om, om ervan te zeggen van dat, dat gaat niet lukken. Dus ik verwacht in 2012 nog wel redelijk wat, uh, redelijk wat nieuwe dingen. En ik heb laatst een artikel geschreven over welke ontwikkelingen we kunnen gaan verwachten. Mm -hmm. Daar heb ik niet uh, 3D bij gezet, want daar verwacht ik niet, wat we het net over gehad hebben. Maar wel bijvoorbeeld uh, nieuwe displays. En waar ik van weet dat jij interessant vindt, uh, de E-ink in combinatie met LCD displays. Yeah. Die, die ga ik toch, of tenminste, ik neem aan dat jij dat ook wel verwacht of hoopt dat we die de volgend oh, jaar gaan zien. ik hoop zien. het heel erg. Want dat is natuurlijk voor, voor de leesbaarheid van een scherm van, van groot belang. Zeker ook in, in, in, in, in, noem je het, daglicht, zonlicht. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat ga ik wel verwachten. En, en we gaan volgend jaar natuurlijk uh, naast Android 4.0 uh, Windows 8 zien. Ja, Ja. ja. Dat, dat, was, dat was ook de reden dat ik eigenlijk net al in wou breken, zeggen van nou... De komende jaar komen we nog tablets. Omdat je bijna iedere zichzelf serieus nemende fabrikant in ieder geval het gaat proberen met Windows 8. Ja. Op de tablet. En op andere apparaten, maar ook op de tablet. Uh, 2012 is denk ik het definitieve eind van de netbook. Ja, ik heb altijd moeite gehad met het onderscheid tussen een netbook en. Uh, noem het eens. Ik zie zo een netboek namen... is crep en een ultraboek is goed. Oké, okay. nou goed. Alleen nee, hebben we weer een crep touchpad. Maar dat is weer een ander <laughs> probleem. Nee, ja, die netboeken, eh, dat, dat waren gewoon hele goedkope, underpowered, 10 inch en soms wel 7 of 8 inch uh, schermpjes Oh, oké, okay. ja, ja. De uh, Aces One of de Acer Aspire One, dan weet ik veel hoe dat allemaal heette. Uh, troep allemaal. En dat, is dus, dat gaat dit jaar denk ik dood. Die markt wordt opgeslokt door de tablets. Mm -hmm. En... Uh, voor een groot deel, en het andere deel wordt opgeslokt door de Ultrabooks. Oké. Okay. En Ultrabooks, dan, dan hebben we de Intel-definitie, en dat bedoel ik dan niet. Ik bedoel dus de superdunne, snelle, of in ieder geval snelle, superdunne 11, 13 inch formaat uh, netbooks, of uh, laptops, uh, of, uh, allemaal verwarring, al die dingen. Want Ultrabook is eigenlijk alleen een term die je mag gebruiken als je sneller bent dan 1,4 gigahertz triple core of zo, dual core, en zoveel ram heb en minstens, je acht uur, ja, minstens acht uur online bent, en je mag niet uh, dikker zijn dan anderhalf centimeter of zo, zoiets. Dat is zo'n zo, zo, zo spec van, uh, van Intel. Oké. Okay. Maar goed, uh, uh, natuurlijk even over, uh, over de tablets, inderdaad wat je zegt, hè, Windows 8 gaat natuurlijk komen, dus daar zullen we wel een hoop van, uh, van, van mogen verwachten, en van gaan zien, in ieder geval mensen gaan proberen. BBX, uh, van uh, Android, of uh, van Noem je dat? Wordt ja, niks. R -R -R nee. Nee. Geloof ik geloof niet meer dat Zie je Lego nog komen? Mm. Nee, ja. uh, meer in een soort Linux smaak, zeg maar. En dan bedoel ik niet Linux omdat het allemaal natuurlijk op Linux gebaseerd is, maar meer uh, zoals we nu ook Ubuntu gebruiken zien. Oké. Okay. Weet je wel? is dus een beetje voor de hobbyisten en voor, voor de mensen die graag tegen de wind in pissen en, en dat soort dingen. Uh, zie ik niet direct al echt een succes worden. Misschien, uh, misschien het eind van het jaar dat we daar wat meer van zien. Ik geloof niet echt dat, uh, dat het interessant genoeg blijkt voor mensen om daar echt te gaan in te gaan investeren. En voor mensen bedoel ik dan developers. Want uh, Acer heeft um, ergens in juli was het volgens mij wel een Mego tablet gepresenteerd. En die zou nog komen. Do not Het <laughs> Schermformaat uh, staat ook nog op jouw lijstje zie ik. Ja, ja dat is een beetje zo net gehad hebben. Ik denk dat uh, uh, Apple iets te grote schermen op de markt heeft gebracht met een iPad. En ik denk dat 8,9 inch rond dat soort formaat dat we daar dit jaar een beetje op uh, gaan rusten. Dus ik denk dat, uh, dat het de heel snel gaat blijken, of in ieder geval dat is gewoon mijn persoonlijke smaak hoor. Mm -hmm. Maar ik denk dat 8,9 zoiets, weet je wel, zo'n soort, uh, in dat segment, dat we daar het komende jaar, na niet deze generatie, maar dus de generatie die in maart, april komt, zullen denk ik de meeste dingen uit 8,9 bestaan. Of in zo'n 10,1 zoals een Transformer Prime. Maar dan komt het omdat er een toetsenbord uh, aangekoppeld kan worden okay. in, in zo'n soort, uh, zo soort hybride smaak. Dus ik. Dat, dat verwacht ik qua schermformaten. iPad mini? Uh, geloof ik niet in. Yes. Dat is namelijk een iPod Touch. Uh, oh, ik kan wel zomaar voorstellen dat de iPad 3 gewoon 8,9 is hoor. Ja, oké, okay, maar je verwacht niet, niet uh, wat zeg maar de geruchten waren, 7,8 uh, inches of zo. Oh, ja. Pff, na, naast nee, naast ik verwacht, de nieuwe, hè? Nee, ik, uh, ik verwacht niet dat... Uh, dat we heel snel twee formaten iPad tegelijk naast elkaar zullen verkocht zien worden. Uh, los van het feit dat dat natuurlijk op een gegeven moment een soort uh, introductieperiode is. Maar ik denk dat uh, ik verwacht dat het één, uh, één tablet to rule them all blijft. Ja, precies. Wat Apple betreft dan. Hè? Uh, en AMOLED en Super IPS en dat soort dingen. Dat boeit me allemaal weinig. Uh, zolang, ze, zolang er geen e ink tussen staat. <laughs> Nou, dat kan ik begrijpen. Nou, hoewel, uh, Amolet uh, van Samsung. Ik heb het nog niet in real life gezien hoor. Maar het awesome. lijkt me wel super, uh, super mooi om in ieder geval een hoog contrast op je, op je display te hebben. Een hoge resolutie. Uh, dat lijkt me in ieder geval wel een goede vooruitgang. Ja, ja. ja home entertainment bediening staat in jouw lijstje. Uh, Nee, je vindt de infrarood ja. feature bijvoorbeeld niet interessant? Eh, ja, die dingen gaan vanzelf wel die universal remotes overnemen. Uh, en dan inderdaad die Sony Tablet S en die Zoom 2, hè, die hebben dit volgens mij zo'n uh, IR receiver. Mm -hmm. Ja, god. Ik vind het een extraatje, mm -hmm. geen feature. Nee, het is ook geen het is een extraatje. Maar als je het uh, bij elkaar neemt met een DLNA server, uh, digitale ja, tv-gidsen ja, ja. die je kunt downloaden. Het wordt meer een, een uh, home entertainment apparaat. Um, omdat we ook eerder vandaag al, al kort over gehad... dat naar mijn idee toch wel het uh, merendeel van de mensen... hun tablet gewoon thuis gebruikt en niet meeneemt. Waardoor mm -hmm. het ook echt geschikt is als een, een home apparaat Je legt het even op de keukentafel of op de, uh, op de salontafel. En dat gebruik je gewoon om je tv te bedienen en een andere keer je radio. Ik zie dat, ik zie dat wel steeds, uh, steeds groter worden. Ja, oh nee, dat ben ik ook wel met een je eens. En wat ik ook hoop is dat, je, dat we meer... ...van die dingen gaan zien waar de tablet als, als supplement op je tv-programma is... Ja. Uh, afgelopen jaar hebben we natuurlijk van de KRO een zo'n detective gezien. Waar ze tijdens de detective een, een, een mobiele website een app hadden. waar uh, Zodra er iemand in beeld kwam, kwam het plaatje ook op je tablet. En wie het dan was en wat de familie-relaties waren. En hoe ze in het verhaal stonden en dat soort dingen. En dan kon je, zeggen, uh, kon je stemmen zeg maar, wie de moordenaar was. En uh, dat kon je dan allemaal leuk volgen. En je kon uh, met sociale vrienden, weet ik veel. Alala, alala. Dat was in ieder geval hartstikke grappig. En we zien het natuurlijk ook wel heel erg met dingen als de thuiscoach van de Voice of Holland. Je een app hebt waar je mee kan stemmen wie er door mag en dat soort dingen. Uh, of wie jij denkt dat er doorgaat. En dat soort dingen zullen we, denk ik, 2012 een heleboel gaan zien. En uh, vooral bij de wat meer informatieve programma's uh, hoop ik dat we daar wat stappen in gaan zien. Uh, dat als ik bijvoorbeeld op zondag naar zo'n programma kijk over waar je een of andere kunstenaars verhaaltje doet. Het zou ik het wel leuk vinden als ik op mijn tablet even makkelijk door, uh, door zijn werk kan, kan bladeren. En daar wat meer, meer dingen van kan, kan zien. Of als ik naar een uh, documentaire kijk of zo. weet je wel Dat soort dingen mogen wat mij betreft snel gekoppeld worden aan, uh, uh, aan mobiele websites. Die dus ook via een tablet goed te bekijken zijn. Ja. En zo zie ik wel een heleboel kansen. Want uh -huh. een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel vaak leuk vind is als je zo'n uh, serie kijkt die... Losjes of misschien soms iets, iets verder gebaseerd is op een historisch feit, uh, een film over de Tweede Wereldoorlog of iets over wat in, uh, in Italië middeleeuwen afspeelt, dat soort dingen. Dan gebruiken ze vaak de Medici's en de Borgia's en hè, alle bekende namen. Uh, kennen we allemaal. Alleen ik vind het dan meestal leuk als het afgelopen is van een aflevering, om even te Wikipedia een ja of googlen. Wat er nou waarvan is, weet je En dat zijn kansen die je nu gewoon kan hebben... doordat mensen meestal wel een smartphone of een, of een tablet in huis hebben ondertussen. Dat soort dingen kan je dus gewoon gaan koppelen. Van wat is nou fictie en wat is nou gewoon wel op de waarheid gebaseerd. En dat soort dingen, dat, dat hoop ik dat we in 2012 uh, veel van gaan zien. En ik hoop dat je hieruit opmaakt al. Dat het wat mij betreft niet zo belangrijk is... Uh, hoe snel zo'n processor er is of wat dan ook. Het gaat om content, content, content. Absoluut, en, ja. Uh, het is een kans die die, die, die productiemaatschappijen... Nederlandse tv-zenders, productiemaatschappijen... wat mij betreft met beide handen moeten aanpakken. Want het geeft ze ook een kans om een brug te slaan... tussen deze media, hè, tv wat uh, hard aan het verouderen is... Zeg maar, naar het nieuwe model, namelijk alles via het internet... En dan uh, kan je maar beter je mensen al, al je uh, kennis hebben laten maken met jouw kunnen op het internet. Zo'n KRO, die heeft wat mij betreft toch in mijn hoofd, ook al is het maar één keer gebeurd, al een soort streepje voor van dat hebben ze toch leuk gedaan, weet je wel. Uh -huh. En natuurlijk weten dat het door een heel ander bedrijf is gemaakt, maar het is toch leuk dat ze dat initiatief hebben genomen. Ja precies, maar ik denk wel dat 2012 wat dat betreft nog te vroeg is om dat groots in te zetten, want het is natuurlijk een investering zoals je al zegt. En nou zijn de omroepen in Nederland nou niet erg uh, fan van investeringen. Uh... Ja, toch is dat wel vrij makkelijk hoor. Zo, zo, zo moeilijk, zo kostbaar is dat ook niet. In Amerika heb je al zo'n app die, die kan vertellen wat je kijkt op tv. Uh -huh. En dat is net zoals Shazam, hè? dat je een liedje kan zingen en dan weet je welk liedje je zingt. Uh -huh. Dat soort dingen kunnen ze gewoon inladen. En dan aan, aan het geluid kunnen ze dus gewoon je microfoon uit je tablet gebruiken... om te kijken waar je bent in het programma. Uh -huh. Dus dat is relatief makkelijk. Dus dat hoef je niet eens te koppelen aan een tijdscode, maar gewoon aan het geluid. En dan is het dus alleen maar een kwestie van content invullen. Dus het is niet... Niet super, super veel werk, zeg maar. Of super hoogstaand werk. En dat hoeft er, kijk, en natuurlijk kunnen ook daar weer blitzere dingen in gedaan worden. Maar dat hoeft wat mij betreft nog niet eens. Laten we maar beginnetjes maken, zoals de Karo deed. date. Of zo'n Voice of Holland app. En dat soort dingen. Dat zijn, zijn leuke dingen. Ik kan me niet voorstellen dat we aan het eind van 2012 geen. Uh, ik hou van Holland app hebben. misschien hebben we dat wel hoor. Ik kijk het namelijk niet. Maar dat je gewoon kan meespelen tijdens. Uh, ik hou van Holland. Of Lingo. Of whatever. Weet je wel? Dat soort dingen gaan echt uh, komen, denk ik. Oh, absoluut, ja. Nee, en dat is inderdaad wel een belangrijk punt, zowel voor smartphones en voor tablets. Content ja. moet, moet gewoon uitgebreid worden, zodat men interactiever kan zijn met andere media die we al voorgeschoteld krijgen, zodat het in, ja, geïntegreerd wordt. Ja. ja, en dat lijkt me inderdaad uh, uh, wijsheid uh, en, en, uh, en natuurlijk de prijzen gaan wat om, om, omlaag, maar dat lijkt me logisch. Van tablets? Ja. Oh absoluut ja, dan goed. Je krijgt natuurlijk de concurrentie wordt groter dan mijn idee. Je krijgt uh, ja gewoon een ondersegment van twee meijer en topsegment Maxima zes en alles daartussen. Ja, dan 6 denk ik nog aan de hoge kant. Dus jij krijgt natuurlijk de, de, de echt high-end apparaat. Hè? Met alles nog wat, die zouden 600 euro kosten. Maar je kan niet zoals LG een tablet met gemiddelde specificaties voor 700, 800 euro. Nee, euro maar dan moet ik inderdaad high-end als in de. Dat je hem kan kopen van 440 of van 400. En als je dan de 64-gigabyte met 3G ja, hebben, dat het dan 6 mei kost. Maar inderdaad, 400, 300, 400 euro moet denk ik een beetje het bedrag zijn waar je de, de, de apparaat ervoor kan, kan maken. En alles wat minder is, is er meegenomen, lijkt me. Ja, absoluut. Nou ja, goed, wat korte dingetjes nog verder. Is dat, dat we clouddiensten steeds meer gaan gebruiken. Opslaggeheugen ja. in tablets, ja. hebben we het er al een keer eerder over gehad. Wordt steeds minder. Daarnaast 3G is, is sterft een beetje, uh, ja, bloedt een beetje dood, om het maar zo te zeggen. Voor Nederland. Ja, want wat hebben we hier nou qua interessante abonnementen? En, en consumenten hebben zoveel mogelijkheden qua wifi-netwerken, tethering, noem maar op. Ja. Om dat uh, op te lossen. Dus uh, tenzij uh, Vodafone, T-Mobile, KPN, noem maar op, met hele aantrekkelijke abonnementen komen, zie ik 3G in Nederland uh, en in Europa eigenlijk uh, niet uh, terugkeren. Uh, HTML5 en Flash, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Flash is natuurlijk hartstikke dood. Uh, Android mm -hmm. 4.0 is de laatste versie waar het in uh, ondersteund wordt. En Alles gaat naar HTML5, ook uh, applicaties. Uh, en uh, HTML5 integratie in besturingssystemen zal alleen maar toenemen. Ja, kijk, en dat is ook het ding wat ik bedoel met die, die content. hè. Dat is, dat, dat, ik hoop dat het heel erg, daarom noem ik het elke keer mobiele website net en niet de app. Uh, ik hoop dat, dat, dat als, uh, als die keuzes worden gemaakt om dat soort dingen te gaan maken, dat ze dat slim doen in HTML5. En dat ik weet dat het een verzamelnaam is hoor, maar dat ze dat dus in websitevorm gaan doen die gewoon goed. goed te, te bekijken is op verschillende apparaten. Mm -hmm. Want dat, dat ondervangt dan... Uh, dat het niet zo'n probleem is... dat niet iedereen een Android en een iOS tablet thuis heeft liggen... of een smartphone, weet je wel. Dus dat, dat, dat, dat het op die manier lekker breed, uh, breed beschikbaar wordt. En dan geloof ik inderdaad wel dat, uh, dat de toekomst heeft. En flashen, uh, dat is natuurlijk... Uh, daar hoef we het niet meer over te hebben. Dat, uh, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Gelukkig. Ik hoop uh, dat we eind van volgend jaar kunnen zeggen... dat ook van, de, van mijn laptop en mijn desktop afgerold kan worden... Zou het? ik hoop het. ik heb heel vaak hè, dat ik me, dat ik eventjes uh, uh, mijn macbook pak om toch eventjes uh, een, een wat langere posten te tikken op een sociaal netwerk of op mijn website of wat dan ook. en dan laat ik hem openstaan op mijn bureau weet je wel met de klep open hè, dat hij gewoon aanstaat. en dan na een kwartier of twintig minuten dan begint hij opeens te blazen ik, wat de fuck is dat nou? Weet je ik ben niks aan het doen. Er staat geen dingen te converteren of niks. Weet je. Ik had gewoon net even mijn browser open. En als je dan kijkt bij activiteiten Is het toch regelmatig dat het een flash ding is. Die, die, die, ja. die, die toch uh, opeens aanslaat of zo. Die toch bezig blijft. Ook al is mijn hele browser. Heb uh, ik geen tap open, niks. Dus, meh. Uh, ouais. Uh, dus dat mag van wat mij betreft ook af. Okay. En dan uh, nou ja, dat is denk ik een beetje de, de tablet verwachting voor 2012. Misschien moeten we onze laatste aflevering van, uh, van, van dit jaar uh, nog iets meer op, uh, oprichten. Maar ik denk dat we toch wat meeste wel besproken hebben alweer op deze manier. Maar goed, we hebben nog twee, drie, vier afleveringen. Dan zullen we vast uh, een weekje overslaan rond de kerst. En we zullen vast nog, uh, nog, nog meer informatie krijgen voor wat er uh, te komen staat. Ja, precies. Even kijken, nou, heb je nog leuke plannen voor komende week? Uh, nee. Verwachten dus we nog een nieuws uh, komende week? komt er nog iets? Uh, nou ja, ik hoop nog steeds, zoals ik vorige week al zei, dat, dat Acer uh, haar tablets gaat uh, presenteren. Um, want ja, daar lekt steeds meer informatie van uit. Gisteren uh, ook een, een filmpje opgedoken van A200 budget tablet. Yeah. Oh ja, ja ik, sorry, ik uh, wil je zo wat vragen. Ja? Yeah? En uh, de. Dus ik verwacht dat die wel binnen, binnen één of twee weken gepresenteerd gaat worden. En hopelijk misschien nog voor de kerst in de winkels zal liggen. Oh ja, ja, ja precies. Ja, en dat we, en ook. Dan nog even de, de, de Toshiba AT200, opvolger van de AT100. De Dunne-tablet, uh, Android 3.2, alles erop en eraan. Die uh, ligt inmiddels in de winkels in Nederland. Vanaf begin, vanaf begin december, sorry. Dus en opvolgen. Wanneer kunnen we een review -model verwachten? <laughs> ja, weet ik niet. Hey, maar even serieus, kan je regelen dat we Argos... Uh, jij of ik, weet ik veel, maakt niet uit. Laat je door iemand anders schrijven. Kunnen we Argos even een keer reviewen? Want daar hoor ik elke keer zoveel van. Dingen kosten haast niks. Ja, nou, Ik kan je vertellen, mensen... daar ben ik echt al, al heel lang mee bezig. En ik, de hele lieve mevrouw uh, Naomi van uh, persbureau uh, Argos. <laughs> nice. Die... Ja. Uh, ja, die, die is blijkbaar ook heel druk met andere merken, want uh, ik, ik, ik krijg maar één op de tien keer een reactie, zeg maar. Dus ik ga daar nog een keer mailen. Ik heb gisteren ook al gemaild. Want ik niet kan mailen, gewoon bellen. Ja, maar er staat geen telefoonnummer onder. Leuk um, persbureau is dat, hè? Ja, lachen. precies. Dus nee, maar ze heeft me beloofd, en, want uh, ik zou het maar in, in begin november krijgen, de Argos 101 of, of 80G9, zeg maar, de nieuwste. zeg me uh, niks. Uh, maakt niet uit. Uh, ja. Maar die werd uitgesteld omdat er een, een softwarefout in zat en dat moest hersteld worden. nou Vind ik allemaal goed, dus ik, uh, ik had hem eigenlijk al moeten krijgen. Dus Oké, okay, kan... ik, ik vraag het omdat ik vind dat het tijd wordt dat je die dingen ook eens een keer uh, wat meer aandacht aan geeft, want ik zie ze toch ook vaak op jouw stukjes, bij jouw website wordt er vaak op gereageerd op de, op de nieuwtjes en ik zie het op Google Plus wel eens voorbij komen en op andere plekken, dus vandaar dat ik het even vroeg, dus heb je hebben we weer een doel voor 2012, of in ieder geval voor december 2011. Yes, uh, uh, nou, ik ga het maar gewoon verklappen aan de mensen Martijn die is van tabletsmagazine.nl Is te vinden op Google Plus Martijn Shell Met C-H-E-L En op de Twitters En weet jij waar ik te vinden ben? Poeh, nee See uh, internet. Uh, internet Ja, op uh, prekkenv.com natuurlijk Wordt Wordvote, word, word, doe je dat? Nee, hoor je dat niet, de tijd gaat dat ding af Omdat mensen tegen woorden spelen Nee, sorry. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik, ik ga het okay, niet meer. Sorry. Uh, maak het maar even af. Ja, nee hoor. Ik ben gewoon Sam van Glekker TV.com. Tot de volgende week. Hoi.